11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land zijn huizen beschadigd geraakt door vuurwerk. dat door de brievenbus werd gegooid. Dat gebeurde in Deventer, Sluis in Ze Zeeland en in Roosendaal. De schade is groot, maar er raakte niemand door het vuurwerk gewond. De Universiteit Maastricht heeft extra mensen ingezet om vragen te beantwoorden van bezorgde studenten, docenten en medewerkers. Vorige week dinsdag legden hackers alle computers van de universiteit plat met gijzelsoftware. De bedoeling is dat er losgeld wordt betaald. Door de aanval kunnen de 19.000 studenten en 4.500 medewerkers niet meer bij hun e-mail, lesmateriaal en andere belangrijke bestanden. De Universiteit Maastricht heeft een hulplijn geopend en probeert op 6 januari weer les te gaan geven. Maastricht wil niet zeggen of er losgeld is betaald. De jongen van 16 die een week geleden bij een café in Drachten werd neergestoken... is aan zijn verwondingen overleden. Twee jongens van 14 en 15 werden kort na het incident opgepakt. Ze zitten nog altijd vast. Wat de aanleiding is voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Na het incident gingen omstanders met elkaar op de vuist... en daarbij brak een agent zijn neus. De wereldberoemde vuurwerkshow in Sydney met oud en nieuw gaat door. Het was lang onduidelijk of die door kon gaan vanwege de slechte luchtkwaliteit door de aanhoudende bosbranden in de omgeving. In de hoofdstad Canberra is de show wel afgeblazen. Verder zijn in de regio Victoria 30.000 mensen opgeroepen hun huis te verlaten vanwege de branden. Dan nog het weer. Vrij zonnig. Het blijft droog en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen geleidelijk opklaringen. In de zuidelijke helft van het land kans op nevel en mist. Het wordt een graad of 7. En tijdens de jaarwisseling is er kans op mist. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB.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 Diane said on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie zei hey Diane, let's run off behind the trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Oh yeah, life goes on. We hadden net een heel goed gesprek met uh, de ijsbaan, en we hadden ook gezegd: nou ja, tot een volgende keer.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 Ik wil jou een bloemetje geven namens het gehele bestuur en ontzettend bedanken voor al je goede zorg. Ja, ik zorgen. heb het met alle liefde gedaan. Dan Oké. Okay. Dank jullie Woehoe! wel. Oh, oh. Niet dat je weggaat. Dankjewel. Graag gedaan. Is voor jou ook nog een cadeautje Rob. Een oh. kijk Oh, kijk, een vrijkaart. Ja, ja. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. wel. Ja, we zien elkaar. We hebben nog een ja, de van alles ah. en nog wat binnen. Ja, ja, ja. Living is gone, the gone. Er worden als Heintje Davids vallen en, en allerlei, allerlei andere oh. dingen. Er wordt nog een mooie oh. foto oh. gemaakt. Ja, bedoel.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 On, long after the dream of living is gone oh yeah we're saying life goes on long after the dream of living is gone so let it rock let it roll let the bible belts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 Wat dat betreft is hij, hè, in, in, de, in de raadzalen is hij ook altijd zo goed en et cetera. Ja, terugkijken op het afgelopen jaar. Um, uh, wel een bijzonder jaar. Je bedoelt de politiek uiteraard. En, uh, nou, we, um, we hebben nog meer om terug te blikken, van Gauper. We <laughs> hebben allemaal de kerst overleefd, hoop ja. ik. Ja. Ja. Wij hebben in ieder geval hele gezellige kerstdagen gehad. Jullie ook? Wij ook, Wat zeker. Okay, ja. mooi. Um, er is afgelopen jaar natuurlijk het een en ander gepasseerd in de politiek.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 Zijn we heel erg voortvarend van het verslag gegaan met een uh, raadsprogramma om uh, samen te werken. Om te kijken hoe we er uit de, uit de sfeer van oppositie uh, coalitie konden komen. En uh, dat ging in augustus mis over het Watertorenplein en het feit het OPZ, uh, uh, uh, dat OPZ een storting had ontvangen van een projectontwikkelaar. Nou, dat, Die discussie kennen we, die hoeven we niet over te doen. Maar je start dan zo'n jaar, start je een beetje ja, gemarkeerd. Je bent allemaal... Uh,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 ik hoor je net zeggen, uh, uh, we gingen voortvarend uh, op pad met een breed gedragen uh, raadsstuk. En daar kwam, daar kwam ja. toch het woord, uh, eentje verder, uh, dankzij een, een, uh, een movement van een partij, het uh, idee coalitie-oppositie weer naar boven, zeg je. Ja, ja dat, vind, dat, vind, dat is, is mijn mening. Ja, ik, is ik... dat gelijk de brokkeling van het uh, breed gedragen raadsakkoord? Ja, ik...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 Hoe heb jij dat ervaren? Want uh, jullie gingen in het begin niet zo mee met dat uh, breedgedragen nee. raadsakkoord. Nee, nog, en nu, niet. Nu nog zie... steeds niet hoor. Maar nee. nou, nu zie je wat hier gebeurt. Wat, wat, wat denk ja, je dan? Nou, dan denk ik, ja, zie je wel. En dat, zie je wel? Ja, en dat bedoel <laughs> ik niet. Dat bedoel ik niet van, kijk maar, ik wist dat al of zo. Maar het is wel natuurlijk zaak dat op het moment dat je een raadsbreedgedragen programma wil invoeren, dat iedereen achter die punten moet staan en ook met volle mankracht die punten moet gaan uitvoeren. En...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 Rob zit hier ook nog, want D66, die, die knikt ijverig mee. Ja. Um, proef je dat mevrouw Koper, dat die wil daar is? In, in een paar stukken. Ik ben uh, bij afgelopen commissievergadering een raadsvergadering geweest. Uh, bijvoorbeeld over de Ventus, daar waren we het nog over eens. Ja, je proeft zeker wel. dat Het, ik, ik, het is niet allemaal kommer en kwel. Maar, maar grosso modo, blijf, ben ik het niet met de PVV eens.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 Ja, dat doe ik wel eens als voorzitter, ja. ik was een uitstekende voorzitter. Goed, dan... Dank, collega's Omdat wij tijdmatig toch misschien een beetje klem komen te zitten, want er moeten nog loten, er moet nog over de nieuwjaarsreceptie... Oh, hadden het zo graag over de Watertoren Dit Nou, dat is mijn inleiding. Daar heb je het al over gehad. Dit was mijn inleiding naar de Watertoren. Maar die wordt nu nog door mevrouw Koper overgenomen. Over de Watertoren...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 Dank u wel voor de komst. <laughs> dank u wel voor de tijd. <laughs> <Ja>. Bedankt. <laughs> Es que no verte me enloquece y aceptar que otra TBC no estaba en el libreto, baby. Porque se tomo para olvidarte, porque sinceramente dale recordarte, si tú no estás en la soledad, ya el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo para olvidarte, porque sinceramente dale a recordarte. Si tú no estás la soledad, ya no el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Sé que een bajo el efecto correcto, pero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 Para no saber y Ik desaparecer niet de la Ik wil así matar tu ausencia. niet que reconocer, por dentro me Ik wil niet meer. Ik wil niet Ik Ik Alcohol me dibujo tu mano agarrando mi mano. Si supiera veces he soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te no estaba en el libreto, baby. A veces tomo olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate.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 er er je, mag, je mag ze er allemaal noemen, heel. Jeetje, als ik Ja, maar niemand vergeet. Het is nou, het je Holland... Begint gewoon bovenaan. Ja, Holland Casino, Het Circuit, Zandvoort, Gemeente, De Verbeelding, VVD. Uh, die kan ik niet lezen. Oh, Dat bedrijf, is de vereniging Bedrijf Noord. Horeca Nederland, Innovatiefonds, De Rotary, De Muziekschool, New Wave, Het Zandvoortsmuseum, SRO, Strandwachtersvereniging, Zandvoort Marketing, KV, Strandgenoegen, Tennisclub, Zandvoort... Zandvoortse Reddingsbrigade, LHBTIAC, fantastisch. OVZ, ZFM, HDMZ, het Nieuwe Museum, de Bibliotheek, de Buffalo's, Genootschap Oud Zandvoort, KNRM en de Zandvoortse Krant. Fantastisch, een enorme lijst, heel Zandvoort gezamenlijk. Ja. Ja. Dan heb je toch redelijk wat, uh, wat sociale mensen, sociale partners, ja. verenigingen uit Zandvoort. Um, er zijn Ho er hopen jullie nog op uitbreiding?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 Uh, hij heeft natuurlijk twee opstappunten: dus dat is bij het foma en bij het raadhuisplein. Maar voor de mensen die toch uh, zekerheid willen hebben om opgehaald te worden, is het nummer van taxi-centrale Taxi Fred Spronk, moet ik zeggen, 023 888 5588. Goedzo. En dan maakt hij een plannetje laat je opgehaald worden. Nou, ik vind het fantastisch. Voor 1 euro, denk dat ik zelf al, bellen. 1 euro heen en er terug. En we mooi. hebben de bel dus.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 Nee hoor, ik denk de enige die wat gaat zeggen is de burgemeester. Ja, die toch liep nog? al, ik heb iets van half uur. Dan heb ik hem nee. een eierwekker beloofd. Ja, hij gaat de eierwekker die speelt dit jaar wel apart. Heeft hij niet nodig. Okay. Ja, hij hoort het toch niet, want hij zit in Engeland. Maar we spreken hem deze week nog even. En anders uh, wordt het gewoon een hele gezellige avond in Unicum. Ik zou tegen de zandvoerder zeggen, kom zeker. Ik ben gisteren even wezen. kijken. het ziet er fantastisch ja. uit met een kerstboom. Prachtige belichting. Ja. Dus komt allen op de ja. nieuwjaarsreceptie.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 Dus het is één groot prijzenfestijn. Nou, misschien nou. moeten we het zo van noemen volgend jaar. Ah, nou, ik ga niet op jouw insinuaties in, meneer. Hoe heet u ook weer, Zonneveld? Kijk, het, het blijft een acteur. Ook al loopt hij in een pyjama rond. Wat heb jij toch met pyjama's? Dat heb jij. Jij vorige week de hele zaterdag al in een pyjama rondgelopen. Nee, Om dat was het publiek. Dat was ik niet. Dat was mijn alter ego. Oh, Oké, okay, nou laten okay. we maar uh, doorgaan ja. naar de prijzen. <laughs>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 Nee, ik zie een Rubeling staan. Nee nee, nee, nee, dat klopt. Daar was ik aan toe. Ja, nee, maar het is gewoon een nootewinkel. Oh, het zou, zou, het zou wel uh, familie kunnen zijn. Nou, het is toch echt door de notaris getrokken, hoor. Dus ik heb de notaris gezien, dus ik twijfel geen moment. Het is niet Hans Rubeling, maar R Rubeling. Zou zijn broer kunnen zijn, maar dat weet ik niet. Een zak oliebollen en of appelflappen. Beschikbaar gesteld door Harry Vase, de oliebollenkraam... Gewonnen door Leonie Ran. Een satémenu. Beschikbaar gesteld door Snackmarktplein. Gewonnen door Ans Keesman Lammers. Cadeaubon, 10 euro. Beschikbaar gesteld door Van Vefum. Gewonnen door R. Keuning. Het boekje Lis, het museummeisje. Inclusief een kortingsbond voor de entree eh, voor het museum. Beschikbaar gesteld door het Sander Museum uiteraard.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 Met uitzondering van de Dutch Grand Prix, helaas, maar begrijpelijk. Jammer, he? Maar deze is gewonnen door Joël van Duyen. So oh, gefeliciteerd. Ja, hartelijk gefeliciteerd. er nou, wordt feest nu. Vraag. Deze ja. winnaars van de hoofdprijzen die krijgen een uitnodiging om op 4 januari bij Crankcafé XL de prijs in ontvangst te nemen. En Hoe laat mogen die mensen komen? Elf uur. Om 11 uur. Om 11 uur is de ja. feestelijke prijsverdraging van de hoofdprijzen van de uh, loterij. Uh, OVZ-loterij moet ik zeggen. Ja, ja van de ondernemersvereniging, ondernemersvereniging. organiseert dat. Heel nou, juist. Omdat, ja, je, je, nu, omdat je nu weer een grotere ondernemersbelangen Zandvoort hebt. ik mij af of die daar ook in betrokken waren. Dat is geen vereniging hè, ondernemersbelangen Zandvoort. Het is, is een stichting, een stichting. waar zeg maar, alle ondernemersverenigingen zich in hebben geschaard. Die, die uh, staan buiten de loterij. Die staan buiten de loterij, ja. Goed, wij uh, mm -hmm. weten genoeg wij feliciteren alle winnaars en winnaressen met hun... Weekprijzen dan wel hun hoofdprijs. Fantastisch, heel erg gefeliciteerd. En uh, ze kunnen na de uh, trekken of de, de uitreiking uh, in Excel bij om 4 uur bij Disco om IJs uh, het gaan vieren. Ja. <laughs> okay, dan. Bedankt voor jullie tijd uh, heren. Dag. En heren, bedankt voor de komst. En we zien uh, volgend jaar de weer. met uh, Spanning tegemoet. Dank Uitraad, hartelijk dank. Graag gedaan. Bedankt.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 We zijn weer terug in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort van ZFM. En tegenover mij zit Gerry Rutte en Maike Koper, namens het bestuur, de voorzitter van ZFM. En het is een hele leuke dag, maar ook een hele trieste dag, want Gerry heeft besloten na zeven jaar trouwe dienst te stoppen met de redactie van Goedemorgen Zandvoort. Uh, eigenlijk is Gerry degene uh, waardoor ik voor het eerste keer op de radio gekomen ben als gast. Vervolgens ben ik uh, na verschillende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 En met Gerdie heb ik altijd het contact gehad van Goedemorgen Zandvoort. Want Gerdie heet officieel eindredacteur van Goedemorgen Zandvoort. Maar dat betekent gewoon toejagen. Gerdie doet hier alles. Gasten uitnodigen. Op het allerlaatst nog even bellen vrijdagavond of zoals vanmorgen zaterdagochtend. En dan weet Gerdie raad. Want die lost dat op. De contacten met, uh, met Gert van Kuik.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 Maar voor dit programma ben ik, uh, heb ik echt een punt achter. Ja, Je gaat nog zeker het komend jaar voor 30 ik jaar bestaans. Ik ga nog wel wat en dingen en doen. doen ja. Maar ja. jullie kunnen altijd een beroep op me doen om te vragen. Ja. Hoor in alle tweede Roy's. Nee, dat niet. Maar <laughs> om uitleg, hè, jongens, om, om uitleg. Ja, ik vond het een hele ja. nee. gevaarlijke uitspraak. Ja, ja nee, <laughs> het is wel definitief. Maar uh, ik, ben, uh, ik, ik ben, altijd bereikbaar om. Uh, We praten beantwoorden. Ja. Dat zo ben ik. Ja, want jij rollovers. Ja, en. Uh